1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Al-Bayrak ontslagen door Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Veel graven vernield op een begraafplaats in Assen. En maar weinig belangstelling voor protest tegen het Turkse president. Er is wat zon, maar er is ook steeds meer kans op een bui. Mogelijk met hagel en onweer. Er staat een matige aan zevenrijk krachtige zuidenwind. En het wordt ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt en buien. Het wordt maximaal een graad of 14. De directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA... wordt met onmiddellijke ingang ontslagen. Noorten Al-Bayrak, ze was al op non-actief gesteld... maar ze mag helemaal niet meer terugkomen. Irene Oostveen in Den Haag, de commissie Scheldtema... heeft vanmorgen een inkijkje gegeven in hoe Albayrak functioneerde. Wat, wat maak je daaruit op? Nou, wat we eruit op kunnen maken is dat mensen echt bang voor haar waren. Dus uh, de mensen die eigenlijk met haar samen moesten werken bij het COA... die heeft ze de stuipen op het lijf gejaagd. Ze heeft ook heel veel directeuren weggejaagd. Die hebben ontslag genomen. En uh, ja, het was een soort van uh, schrikbewind wat zij uh, voerde. En daarnaast heeft ze ook nog gelogen... Uh, tegen de onderzoekers en tegen het ministerie over haar salaris... en over het gebruik van de dienstauto. Ze heeft de dienstauto gebruikt om mee uh, op vakantie te gaan... en voor uh, privézaken. Dat was niet alleen de auto, maar ook de chauffeur. En ze heeft achteraf, dus in september nog... Uh, gevraagd aan haar secretaresse om wat afspraken van het jaar daarvoor uh, in te plannen. om te verdoezelen dat ze die auto privé gebruikte. Nou, uh, de onderzoekster Jacqueline Rijsdijk zei vanmorgen het volgende over haar functioneren. Veel van de directeuren spreken van een verdeel- en heerstactiek van de Algemene Directeur. In de directieraad was de Algemene Directeur niet alleen dominant. maar ze kon ook een directeur op een zodanige manier aanspreken. dat dit als denigrerend en vernederend werd ervaren. Voorschriften en regels die voor een ieder golde leken voor haar niet altijd op te gaan. Het vertrouwen in de leiding van de organisatie is zeer laag. Slechts 10% van de medewerkers zegt vertrouwen te hebben in de algemeen directeur en de directieraad. Ja, dus 90% van de co medewerkers had geen vertrouwen in haar en in de algemeen... En, en, dus zij was wel algemeen directeur en in de directieraad. Ja, er is wel een hoop misgegaan kun je zeggen, maar was het nou allemaal haar fout? Nou ja... Uh... Het is in ieder geval duidelijk dat zij fouten heeft gemaakt. Maar uh, het is natuurlijk ook niet goed dat dat, uh, is, uh, dat, dat heeft kunnen voortduren. Uh, er waren heel veel mensen bij betrokken. Veel uh, directeuren zijn vertrokken. Niemand heeft zich afgevraagd hoe dat uh, kon. Zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur... als het ministerie van Binnenlandse Zaken valt ook wel wat aan te rekenen... volgens de onderzoekers. U hoort hier Michiel Scheltema. De Raad had zich in feite voor het verkrijgen van informatie dus sterk afhankelijk gemaakt van de algemeen directeur. En liet na om zelfstandig onderzoek te doen... in situaties die duiden op mogelijke problemen. Het was de taak van de Raad geweest... om te zorgen voor tegenwicht tegen een algemeen directeur... die zozeer alle macht bij zich concentreerde. Ja, het is dus uh, tijd voor een grote schoonmaak bij het, uh, bij het COA. De Raad van Toezicht is al uh, opgestapt. Er komt een nieuw bestuur, uh, een nieuwe directeur. En uh, nou ja, dat wil niet zeggen overigens dat het nu heel prettig is bij het COA... want het aantal asielzoekers is zo teruggelopen... dat uh, sowieso al bekend was dat 40 van de mensen op het hoofdkantoor... Uh, de komende tijd worden ontslagen. Het was uh, heel wat wat we gehoord hebben. Iedereen, Oostveen, dank je wel. Dan naar het bezoek van de Turkse president uh, Gül. Hij heeft gepraat met leden van de Tweede Kamer en ook met premier Rutte. En er wordt hem een lunch aangeboden. Dat gebeurt in de Ridderzaal. En koningin Beatrix is daar ook bij. CDA-kamerlid Knops was een van de deelnemers aan het gesprek met Gül. Het was een zeer hartelijke ontmoeting met uh, president Gül. We hebben gesproken over de vriendschapsband tussen Nederland en Turkije gedurende vier eeuwen. Maar ook over actuele ontwikkelingen in Syrië, Iran en rondom Rusland. En ik moet zeggen, de president heeft ook als lid van de Raad van Europa in de tijd veel van de Nederlandse parlementariërs ontmoet. En weet ook exact wat er speelt in die, in die regio. En ik moet zeggen dat hij zeer open onze vragen beantwoord heeft. Nou, bent u van de CDA-fractie. VVD en CDA willen juist de betrekkingen met Turkije versterken. En ondertussen zegt gedoogpartner PVV hele andere dingen. Hoe ingewikkeld is dat? Nou, voor mij is dat helemaal niet ingewikkeld, omdat wij een heel duidelijke, uh, duidelijke lijn hebben ten opzichte van Turkije. Uh, die relaties die we al eeuwen hebben, uh, die willen we graag uitbouwen. Uh, er wonen heel veel Turken in Nederland. En uh, ja, dat de gedoogpartner daar anders over denkt, dat is bekend. Uh, daarvan verschillen wij dus met elkaar van mening. Is er net ook is er nog ter sprake gekomen, net al die uitlatingen van gisteren? Nee, daar is net niet, uh, niet over gesproken. Nee. Hoe vervelend is het, uh, zeg maar, internationaal gezien dat er. Zo'n beeld ontstaat. Nou, dat valt er mee, want de Turks president weet heel goed uh, hoe de meerderheid in het Nederlandse parlement daarover denkt. En uh, hij respecteert ook andere opvattingen. Zo zijn er in zijn eigen land natuurlijk ook verschillende opvattingen over bepaalde thema's. Dus daar wordt heel volwassen mee omgegaan en uh, dat liet hij ook heel duidelijk merken. Dat kan allemaal. Ja, dat kan allemaal. Zeker in de democratie. Dat is Turkije ook, dat zijn wij ook. En dan hoor je ook respect hebben voor uh, andere opvattingen die niet de jouwe zijn. Ja. Hoe belangrijk is dit bezoek wat u betreft? Het is een heel belangrijk bezoek. Uh, Turkije is een heel belangrijke partner. Uh, niet alleen binnen de NAVO, maar ook zeg maar, in de, in de pan-Europese regio. En, uh, ja, dit staatsbezoek maakt duidelijk dat die, uh, die banden van 400 jaar dat die niet zomaar zijn opgebouwd. En dat die nog heel veel toekomst hebben. En is het ook een opmaat voor lidmaatschap voor Turkije van de Europese Unie? Daar hebben wij niet over gesproken. Uh, dat is natuurlijk wel een thema wat uiteraard aan de, aan de orde zal komen. Maar daarvoor gelden de, de normale procedures en uh, Turkije zal moeten voldoen aan de eisen die de Europese Unie daarvoor stelt. CDA-Kamerlid Knops in gesprek met Barbara Terlinge en Buiten... was een demonstratie tegen dat staatsbezoek van Gül. Dat is een beetje uitgelopen op een softie-demonstratie. Een aantal Armeense, Koerdische, Turks en Assyrische organisaties... wilden een tegengeluid laten horen. En dat deden ze het liefst op het plein voor de Tweede Kamer. Maar dat mocht niet. En maar 30 demonstranten kwamen uiteindelijk naar het Mali-veld. 30 merkte verslaggever Mark Hamer. Goedemorgen, heren en dames. Dag. Uh, dit is de demonstratie. Nou, die is nog uh, aan het groeien. Er is dus wat verwarring geweest over de, over de locatie. Het vervelende daarvan is dus dat we wel gezien hebben... dat uh, in de beslissing van de politie... is een van de redenen dat wij niet op het plein mochten demonstreren. Ja dat er een pro-Turkse demonstratie op de Vijverberg komt te staan. En dat is dus wel toegestaan. Dat is wel toegestaan. En nu staan we hier het met, is... met acht mensen... in een, een leeg Malieveld. Ja, het is uh, niet de enige reden dat we niet op het plein mogen... maar het is één van de redenen. En ja, dat vind ik wel heel kwalijk dat we dat uit de beslissing moeten lezen... terwijl we gewoon heel veel uh, gesprekken gehad hebben met de gemeente. Moet het Het is echt niet anders. Ik kan er ook niet zijn. Op het punt waar de demonstranten staan, daar mag men ook niet eens blijven... Er wordt naar een hoekje van het Maliveld gedirigeerd door de mobiele eenheid. Kijk, helemaal achter. Helemaal achter. Dat, dat is demonstratie, denk je? Wat zegt u? Dat is democratie of denk je? Helemaal achter. Wat, wat moet ik doen daar? U vindt het belachelijk, meneer, dat u daar moet. Tuurlijk. Ja. Het is gewoon belachelijk. U wilde op het plein demonstreren, Tuurlijk. mocht niet. Tuurlijk, tuurlijk, mocht niet. Waarom Turken mogen dan? Wij, wij mag niet. Ik snap ook niet. En nadat ongeveer 30 demonstranten naar de uithoek... Van het Malieveld is gedirigeerd door de politie, vlakbij de Utrechtse baan. wordt duidelijk dat de demonstratie is afgelast en dat men het willen houden bij het geven van een statement. Er heeft een hele grote verwarring bij ons gebracht. Mensen zijn nog steeds aan het bellen en vragen van... gaat het plein nog door of moeten we daar naartoe gaan? Wat vindt u eigenlijk van de uitspraak van de burgemeester... van de rechter dat het niet op het plein mocht? Persoonlijke mening is dat het sowieso een politieke besluit is. U zegt eigenlijk de burgemeester wil geen anti-Ghul geluid in de stad horen? Daar gaan we vanuit, U bent de mond gesnoord? Ja, dat is blijkbaar zo. Ghul is nog één dag in Nederland? Dat klopt. Wat, gaat, u nog, gaat u nog wat doen? Daar kan ik over geen uh, uitspraak doen momenteel. Vrijheid voor je land. Vrijheid voor je land. Vrijheid Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Oslo is het proces tegen Anders Breivik uh, hervat. De Noor wordt nog tot en met maandag verhoord door de aanklagers. U weet, hij is aangeklaagd voor terrorisme en de moord op 77 mensen. Rolien Kreton, onze correspondent. Waar gaat het vandaag over, Rolien? De aanklager verhoort hem over periodes in zijn leven die belangrijk zijn geweest. En nu verhoort ze hem over de periode 2001-2006. En dat is het moment dat uh, Annes Breivik radicaliseerde. Breivik zegt zelf dat hij contacten heeft met buitenlandse ultranationalisten. Nationalisten. Hij zegt dat hij uh, naar Liberia is gereisd... en daar onder andere een uh, militant Servische nationalist heeft ontmoet. En hij zegt ook dat hij een Britse mentor heeft. Nou, de politie is nog steeds bezig met, het, met dit onderzoek... maar is het denken dat hij een deel heeft uh, verzonnen? En ja, daar wordt hij nu over ondervraagd. Gisteren was het een, ja, een heel zekere Breivik die we zagen in ja. de rechtszaal. Hoe gaat dat vandaag? Nou, dat is echt een heel groot uh, verschil met gisteren. Kijk, vandaag is hij uh, geïrriteerd uh, en hij, hij geeft op veel vragen ook geen antwoord. Gisteren was hij inderdaad uh, was hij heel erg rustig, wilde hij meewerken, gaf hij gewoon rustig antwoord op vragen. En ja, uh, vandaag zie je ook dat hij gewoon rood wordt van de irritatie. En ja... Je ziet ook uh, wat een gevoelig punt is. Uh, de politie denkt dus dat hij die contacten, of een deel van die contacten heeft verzonden, uh, En hij vindt dat hij uh, belachelijk nu wordt gemaakt... en als fantast wordt neergezet. En daar kan hij ja, heel duidelijk niet tegen. Nee, goed. Dat is dus weer het verhoor. is weer aan de gang dus van Anders Breivik. Rolien Kreton, dankjewel. je wel. Voorbereiding op de wielen luik luikbastenaken luik van komend weekend rijdt het peloton nu de Waalse pijl. En uh, dat is een aankomst uh, op de muur van Hoei. Verslaggever Gio Lippens. Uh, zo straks zei je, er is een kopgroep weg. Dat is wel goed ja, in de wedstrijd. Dat was een, ja, er was een kopgroepje weg van 17 man. Maar die werden dus ook onmiddellijk weer teruggepakt door het peloton. Het peloton liet ze niet weglopen. Daarna hebben we trouwens wel wat vluchters gekregen. Mats Christensen, een deen van de Saxo Bank formatie. Die sprong weg, kreeg Daniele Ratto mee. Een Italiaan van Liquigas. Alleen Ratto reed lek. Toen kwam Christensen alleen te zitten. En uiteindelijk pakte het peloton ook Christensen weer terug. We hebben ook een behoorlijke valpartij gezien. In het midden van het peloton. Het peloton brak daardoor ook in twee stukken. En de voornaamste slachtoffers Jure Kocjan, een Sloveen... die is uit de wedstrijd gestapt. En ook Jurgen van der Wallen is zojuist uit de wedstrijd gestapt. De Belg van Lotto. Hij kwam later ook ten vallen. Het betekent dus wel dat het wat nerveus koersen is daar in het peloton. Het peloton dat in ieder geval een lichte voorsprong heeft... op het schema dat in de boeken staat. Want ze gaan zo meteen al doorkomen. U hoort waarschijnlijk al op de achtergrond het geluid van passerende wagens... en geluidswagens. En dat betekent dat het peloton een aantal is voor de eerste doorkomst op de muur van Hoei. Waarbij we twee koplopers hebben. Want opnieuw mensen weggesprongen uit het peloton. Een Fransman, Antoine Roux. Die kreeg aansluiting bij een Nederlander die wegsprong. Een Nederlander die wij niet zo geweldig goed kennen. Maar die al jarenlang in Belgische dienst zei. Dirk Bellemakers, een Nederlander, voor landbouwkrediet. Ze hebben op dit moment een voorsprong van 45 seconden. Op één achtervolger, Chef de Wilde. Het peloton volgt op 3 minuten en 25 seconden. 12 over 1, we gaan naar Kees Kwaks bij de ANBB. Jan, er staat één file op de A1. Vanaf Hengelo naar Apeldoorn Er staat een vrachtauto stil... tussen Badmen en Deventer-Oost, drie kilometer file. Dankjewel Kees. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Grote schoonmaak vandaag bij het centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Directeur Al Bayrak is ontslagen. En er komt een nieuw bestuur en ook een nieuwe raad van toezicht. Op het Maliveld wordt geprotesteerd tegen de Turkse president Gül. Maar het loopt niet bepaald storm. Er zijn niet zoveel mensen. En op de Zuiderbegraafplaats in Assen zijn bijna 100 graven vernield. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Frank Dumosh met Lunch. Wat? Wil jij nog koffie? Wat zeg je? Koffie! Mag het raam dicht? Dat is dicht. Investeer nu in een relaxte oude dag. Kies voor de zekerheid van kunststof kozijnen met het VKG-keurmerk. Kijk op vkgkozijn.nl voor een dealer in de buurt. VKG-keur. Merk het verschil. Veilig rijden begint met goed zicht. Versleten ruitenwissers geven strepen. En dan kan het gebeuren dat u bij laagstaande zon of licht van tegenliggers niet goed meer ziet. Onverantwoord. Bel daarom Carglass voor een sterreparatie of ruitvervanging. Dan is uw ruiten weer in perfecte conditie en krijgt u bovendien gratis nieuwe ruitenwissers van Bosch, die bij de ANWB als best uit de test komen. Bel vandaag nog voor een afspraak. 088-0406-406. Net wat meer doen. Dat doen we graag bij Carglass. Carglass repareert. Carglass vervangt.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 Kijk dan op van Beter.nl. Door een betere doorstroming komen we verder. Met Eon kunt u zaken doen. Daag ons uit. Kijk op eon.nl/zaken doen. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Frank Dumarsh. Goedemiddag, welkom terug bij lunch. Ik heb zometeen een werklunch met een leraar Duits. We worden al enige tijd dat het vak in een zorgelijke toestand verkeert. Op beroepsopleidingen kiezen steeds minder leerlingen Duits, nog veel minder gaan het studeren en er zijn veel te weinig leraren. Hoe erg is dat? Deze week is het de week van de ondernemer. en Daarom volgen we de werkweek van Annemarie van Gaal. Ze is al jarenlang een van de vaste sprekers bij het evenement. Maar niet zozeer omdat ze de enige succesvolle vrouwelijke ondernemer is. Ik vind zeker niet dat er te weinig vrouwelijke ondernemers succesvolle ja. vrouwelijke ondernemers zijn. Absoluut niet, want ik kom ze echt de hele dag door tegen. En ook als je hier rondloopt. Er zijn echt, ik denk wel 30% van de mensen die hier lopen zijn vrouw en zijn heel succesvol. Zijn echt niet de vrouwen die met hun man meekomen of zo. Alleen um, ze durven zich niet uit te spreken, denk ik. Ik denk dat dat het is. En na half twee is er standpunt NL op deze zender. In het Catshuis wordt volgens het Algemeen Dagbad overwogen... om de kilometervergoeding te verlagen. Van 19 cent naar 14 cent zou de schatkist 500 miljoen euro opleveren. Maar de vakbond MHP pleitte deze week juist voor verhoging van de kilometervergoeding... want de benzineprijzen nu zo gestegen zijn. Is het goed dat de regering bezuinigt op de vergoeding die mensen krijgen om naar hun werk te reizen? Of pak je met deze maatregel juist de hardwerkende Nederlander? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is dat de kilometervergoeding moet worden verlaagd. Met u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, /70, dus 7070, /70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren hashtag standpunt. De stelling van vandaag is de kilometervergoeding moet worden verlaagd. Dit is Radio 1, de werklunch. Tuinders moeten beter leren ondernemen, dat vindt Ruud Huurne. Ruud Huurne is directeur van Voet en Agri bij de Rabobank. Deze week is hij aanwezig op de Floriade om tuinders te motiveren met zijn plannen van aanpak. Tuinders zijn namelijk conservatief en als ze winst maken is dat een stuk lager dan in andere sectoren. Kortom, werk aan de winkel. Ruud Huurne, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe willen jullie de tuinders helpen? We willen de tuinders in twee stappen helpen. Eerst hun uh, duidelijk te maken waar ze nu staan en hoe verder ze uh, met de, de, de nieuwe omgeving mee kunnen bewegen. En de tweede is uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn, en we hopen op een hele grote groep, dat wij uh, een masterclass aanbieden waarin we in acht stappen in de komende anderhalf jaar stap voor stap met hun door dit hele proces gaan, zodat zij een nieuwe visie, een uh, nieuwe richting voor hun bedrijf kunnen uh, ontwikkelen. En die masterclassen gaan dan vooral over um, um, meer echt ondernemen? Nou, het is heel gevarieerd, eh, want eh, de ondernemers eh, in onze sector, de tuinbouw, die zijn, eh, dat loopt eh, heel erg uiteen. Eh, en eh, voor een aantal bedrijven betekent dit dat ze op de goede weg zitten als, al lang, maar dat ze wat aanscherping behoeven. Sommige bedrijven die zitten al helemaal op de goede weg, maar andere bedrijven, ja, die zou kunnen concluderen, ik zit op een doodspoor, ik moet de boeg helemaal omgooien en dat betekent ook een veel rigoureuzer plan om eh, nieuwe perspectieven te krijgen. Ja, dat betekent dat zij uh, uh, moeten vernieuwen, dat ze nieuwe dingen aan moeten gaan pakken. Wat, wat is nou precies het probleem met de hele sector? Nou, de kracht van de sector tot nu toe lag dat men uh, technologisch, technisch, uh, zeer innovatief was. Dus op technisch gebied zijn al die bedrijven stuk voor stuk voorbeeld voor de hele wereld. Maar het is niet geleid tot een goede inkomens- of rendementspositie. omdat men te weinig oog had voor de afzet, de markt, de prijsvorming. En, en met, uh, met, met deze studie, met deze actie die we doen, willen we daar ook uh, expliciet aandacht uh, aan besteden. Dat in een veranderende omgeving waar we nu zitten, uh, dat ook dat deel mee veranderd moet worden. En naarmate dit beter lukt voor die bedrijven, dan zullen ze ook economisch gezien succesvoller zijn. Dat betekent dus een, een andere uh, bedrijfscultuur voor een deel ook. Uh, tegelijkertijd, LTO hadden we vanmorgen aan de lijn, die bevestigde dat, uh, dat 2011 een bijzonder slecht jaar was voor tuinders. Hoe komt dat? Dat komt uh, doordat uh, door men enorm investeert in nieuwe technologieën zonder uh, dat expliciet af te stemmen op de afzet op de markt. En nou, hele moderne bedrijven leiden dus niet tot uh, een goede bedrijfseconomische resultaat. Uh, lees uh, dat de, de prijzen continu eigenlijk onder druk staan. En uh, het voordeel van al die innovaties wordt dus als doorgegeving verdrop in de keten. En in het eind ook aan de consument. En dat uh, ja, en leidt niet tot een betere economische situatie voor deze bedrijven. Maar, en wij denken dat dat, dat ja. wel belangrijk is. Ja, mijn beeld van de tuinbouwsector is juist dat Nederland heel innovatief is daarin. Uh, en internationaal een toppositie uh, bekleedt. Ja, nee, dat is helemaal terecht. Maar dat is technische stuk, de uitrusting, de kassen, de gewassen die men teelt, het laatste stukje hè, om het goed aan de man te brengen, goed in te springen, in te spelen op de vragen van het winkelbedrijf, de restaurants, de bloemistrijen, de consument. En daar laten wij als sector nog veel liggen en daar wijzen wij de ondernemers op en we hopen dat die dat zelf nu gaan oppakken. Goed, dat is uh, wat er gaat gebeuren. De Rabobank die betaalt uh, de, de masterclass, wat is jullie belang hierbij? Ons belang is dat wij eh, graag zien dat, er het, dat de sector ook in de toekomst kan blijven floreren. Niet alleen technisch, maar ook economisch. Hè. Wij zitten nu op de floriade. En is Nederland echt het toonbeeld voor de hele wereld? En onze ambitie is dat het over tien jaar, wanneer de volgende floriade is... dat wij vanuit Nederland nog steeds het voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Ruud zegt dat. Ruud directeur van Voet en Agi bij de Rabobank. Dank u wel. Graag gedaan. Het gaat niet zo so goed met de die das de uh, in de Duitse spraak in Holland. Er uh, wordt zelfs gesproken over een zorgelijke toestand. Daarom uh, wordt er morgen de Dag van de Duitse Taal georganiseerd. Uh, en vandaag zoomen de knappe koppen vast in op het onderwijs. Er zijn te weinig leraren. Ik lunch daarom met Edwin de Vries, docent Duits... en voorzitter van het sectiebestuur Duits van Levende Talen... om te praten over de vraag waarom niemand zijn beroep... nog lijkt uit te willen voeren. Edwin de Vries, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent niet betrokken bij de Dag van de Duitse Taal? Uh, deels. Oh, deels. Uh, wat niet bij de organisatie. Wat, bent, wat bewoog u om ooit leraar Duits te worden? Ik, uh, ja, ik heb het altijd op de middelbare school echt de meest interessante taal gevonden. En uh, er speelt ook al een kleine uh, familiaire, uh, ja, <laughs> familiaire zaak mee dat mijn vader ook uh, leraar Duits was. Uh, en omdat uw vader Duits uh, leraar was, was het dan logisch dat u het ook ging doen? Nee, dat is op zich niet logisch. En ik heb ook een aantal jaren wat anders gedaan, maar uiteindelijk toch voor het uh, prachtige leraarsvak gekozen. Um, toen u thuis uh, ging studeren, uh, was, was het, ik weet niet hoe lang dat geleden is, was het toen uh, 83. Een, was het toen een populaire studie? Uh, redelijk. Wij zaten op, hier in Groningen met 35 uh, studenten in het eerste jaar. En heeft u enig idee hoe dat nu zou zijn daar? Dat schommelt de laatste jaren. Dat is een enorme dip geweest, maar zo medio nou, rond 2004 heeft, dat, heeft zich dat uh, gestabiliseerd, zo rond de 20 per jaar. Dat is aanzienlijk minder dan toen. Het is, dus, uh, ja, het is wel wat minder geworden, maar geldt voor heel veel talen. Hoor. Uh, twee jaar geleden is er een belevingsonderzoek Duits uh, verschenen. Ja. Uh, dat ging over het Duits in het onderwijs. De conclusie was, steeds minder leerlingen kiezen Duits in hun pakket. Die trend ziet u ook, neem ik aan. Uh, nou, we konden dat in aankondiging al aan. En dat moet toch wat genuanceerd worden, denk ik. Uh, sinds 2007 is het uh, met name in het voortgezet onderwijs uh, aanzienlijk verbeterd. Het heeft te maken gehad met een uh, wetswijziging. Waar wel... Uh, Waar het vak momenteel erg onder druk staat. Sorry, die wedstrijding in 2007 was dat er een tweede vreemde taal naast het Engels verplicht werd. Uh, ja, op het VWL. Ja. Ja, en dat de keuzekansen op de HAVO werden verruimd. En voor de MAVO veranderde er niet zoveel. En dat heeft in die keuzecijfers ook geen effect gehad. In het beroepsonderwijs daarentegen, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Daar uh, zit wel wat. Uh, daar zie je gewoon problemen. Dat, dat het vak uh, uit het curriculum, dus uit het uh, aanbod van vakken, wordt uh, gestreept. En hoe erg is dat? Nou, ik denk dat het voor dit land heel onverstandig is. Om even aan te sluiten bij de vorige spreker, uh, het laatste stukje, de verkoop. Nou, voor uh, die sector uh, zit hij vooral bij de oostenburen. Ze zitten niet voor niks met de Floriade in Venlo. En uh, daar liggen gewoon heel veel kansen voor ons land. Daar liggen kansen en dan gaat het met name uh, over het bedrijfsleven. Maar de, de, de Duitsers zelf spreken steeds vaker goed Engels. <laughs> Uh, spreek goed Engels en uh, het programma hiervoor ook heel goed Nederlands, uh, hoor ik. Ja, uh, uh, Natuurlijk is het Engels uh, onbetwist uh, de, de wereldtaal. Daar, uh, kun je, de, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Er is ooit een uh, uh, ambassadeur geweest, Duitse ambassadeur, die het helemaal heeft omschreven. Engels is een muss, dat moet. Duits is een plus. <laughs> Als je Duits spreekt, uh, bied je, verruim je je kansen. Ja, maar dan moet je het wel doen. Uh, sterker nog, dan moet je ook leraar Duits hebben. Want dat ja. is het tweede probleem. De bereidheid om leraar Duits te worden, die is ook niet zo hoog meer. Die is uh, ook niet meer zo hoog als het in de jaren tachtig was. Want toen werd het ons zelfs ontmoedigd om leraar te worden. Maar ook hiervan moet ik weer zeggen, geldt niet alleen specifiek voor Duits. Het is niet een specifiek Duits probleem, het is een, een sectorprobleem. Uh, want de leraar Engels, uh, die opleidingen stromen wel over? Nou... Als ik zeg een sectorprobleem, is het uh, het probleem om bevoegde docenten voor de klas te krijgen. En dan niet alleen voor het vak Duits of andere talen, maar voor vakken überhaupt. Maar voor welke vakken is het. Ja, ik, ik draai het om, maar voor, voor Engels ja, is het geen probleem. Bedoel ik te zeggen, dat daar worden wel voldoende mensen uh, bereid. Zijn voldoende mensen bereid om uh, docent te worden? Uh, uh, klopt ook niet. Als je. Ik uh, <laughs> moet je even kijken. Mijn, het leraartekort zit bij, uh, bij Nederlands en Engels. Is dat. Uh, Althans, absoluut gezien. Relatief valt het dan mee, maar is hoger dan bij Duits. Relatief valt het dan weer mee, omdat het natuurlijk grotere vakken zijn op de scholen. Maar ook daar is een leraarstekort voelbaar. Heeft u enig idee waarom dat zo is? Waarom zijn die talen zo weinig in trek? Ja... We focussen nu op die talen, maar dat geldt natuurlijk ook voor de, de beta-vakken. Nou ja, u bent bezig met breder en breder Ik begon met ja. Duits, nu hadden we het over de vreemde talen... en nu hebben we het ja. over alle vakken. Nou ja, het is een, sector, het is een sectorprobleem. waarin in Duits natuurlijk ook een facet vormt. En de andere talen. Maar het, met name op de nou, vmbo-scholen vmbo is het gewoon lastig... om bevoegde docenten te vinden. en dat was, Ik zal niet weg te willen duiken voor het feit dat dat voor Duits geldt... maar het geldt evenzeer voor andere vakken. We gaan het toch weer even over Duits hebben. Ja. Want dat is uw ja. vakgebied. Ja. Um, hoe is dat proces te keren? Het weer populair maken van, uh, van het vak? Nou, in ieder geval ervoor zorgen dat het universiteiten... als uh, volwaardig vak wordt aangeboden. En blijft aangeboden worden. Want uh, ook daar zie je uh, uh, ontwikkelingen... dat uh, de zogenaamde kleinere talen... en dat geldt niet alleen voor Duits... Uh, eigenlijk ondergebracht worden in brede bachelors. En ik denk dat dat uh, geen goede ontwikkeling is. Uh, het leraarsvak uh, moet interessant gemaakt worden. En dat uh, zit hem dan vaak in de beloning en de, het aantal uren dat we hier geven. Ja, dat zijn zo van die facetten die, uh, die dit vak interessant kunnen maken. Goed, als ik u vraag om in één zin uit te leggen waarom het Duits zo'n mooie taal is... komt u dan weer met het citaat van de Duitse ambassadeur? Nee, ik wil wat een andere geven. Hoor. Dat mag een van Goethe. "Wie vreemde spraken niet kent, weet niets van de eigenen. Kijk, dat is een hele mooie. Zullen we hem vertalen of zullen we hem gewoon maar laten? Ik denk dat de mensen dit allemaal snappen. Met het opleidingsniveau van de generatie die luistert naar Radio 1... denk ik dat u gelijk heeft. Edson de Vries, docent Duits en uh, leraar van het seksiebezuur Duits van levende talen. Dank u wel. De Werkweek. Deze week met... Annemarie van Gaal, ondernemer, omdat het deze week de Week van de ondernemer is... en ik daar workshops geef. Een van de vaste sprekers tijdens de Week van de ondernemer is Annemarie van Gaal. Vlak voor haar eerste sessie van vanochtend wilde ze het zaaltje... waar ze moest optreden even bekijken. We lopen nu naar mijn zaal, even kijken of alles in orde is. Ik uh, doe voor uh, Kamers van Koophandel en voor Agentschap NL heb ik een hele zaal vol met ondernemers die internationale ambitie hebben. We gaan de verkeerde kant op. Het is hier echt zo'n dolhof. Nederlandse ondernemers durven vaak de stap niet te zetten om internationaal te gaan. Terwijl uiteindelijk, eh, ik reis de hele wereld rond en overal waar ik ben merk ik gewoon dat Nederlandse ondernemers veel beter zijn dan welke andere bevolkingsgroep dan ook. Nederlandse ondernemers steken gewoon met kop en schouders boven andere ondernemers uit. Dus wij moeten gewoon dat zelfvertrouwen moeten bevinden om ook internationaal te gaan. Hoi. Welkom weer. Goeiedag. Vond je het gisteren gaan? Heb je nog, zijn er nog dingen aangepast? Ja, we passen continu aan. Uh, we zijn zeer tevreden over gisteren. We hebben net gehoord dat we uh, van gisteren 225 leads hebben overgehouden. Oh, te gek. Nou, dan is mijn uh, doel voor vandaag uh, om er 300 bij te krijgen. <laughs> nou, dat is precies watgene waar wij ook voor gaan. En uh, het mooie vind ik ook dat jouw sessies gisteren uh, drie keer vol zaten... tot de laatste stoel van 140 uh, mensen in, uh, in de zaal. Ja, geweldig. Ja. Ja, daar doe ik het voor.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 En wat, ik, wat, ik, ik, wat mij veel opvalt bij uh, uh, vrouwelijke ondernemers die succesvol zijn, die is die bescheidenheid. Maar dat ze vooral gaan voor de inhoud. Ja, klopt. Ja. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk ook het belangrijkste. Hoewel op dit moment is het ook belangrijk dat je een soort van verhaal om jezelf heen bouwt. En dat je gewoon uh, dat mensen weten wie er aan het hoofd van een bedrijf staat. Dus dat moeten wij nog even leren als vrouw zijn. <lacht> Kijk, hier heb ik uh, mijn sessie zo meteen. Uh, dan gaan alle gordijnen dicht. Nou, deze zaal zit dan helemaal vol. Daar sta ik. Um, en dan, als ik klaar ben hier, dat duurt ongeveer 25 minuten, dan gaan alle gordijnen open. En dan, zoals je ziet, is dan de hele zaal gevuld. Hier staan allemaal landencoaches. Uh, ik ga verder met een interview met een uh, grote ondernemer aan de andere kant van de zaal. En uh, nou, het is hier continu een enorme bedrijvigheid en dat moet ook. Ik ga hem interviewen vanmiddag. Hi, Jan. Hi, Jan Weigens. Hallo. Leuk. Ja. Zenuwachtig? Uh, nee, niet echt. Nee? Maar dan komt je wat denken. Nee, toch? Nee. Ik nee. nee. denk dat, um, dat het ook heel belangrijk is dat je ondernemers om je heen hebt. Ook in je, in je naaste vriendenkring. Of dat ze in ieder geval heel erg goed kunnen begrijpen wat het inhoudt om ondernemer te zijn. Um, Frans, met wie ik samenwoon, die is ook ondernemer. exporteert ook heel veel, reist heel veel. Uh, ja, je, moet, je moet het wel um, accepteren natuurlijk dat je niet voor acht uur s avonds eet. Nee, we hebben geen agenda ofzo. We, zijn, uh, um, we bellen even van ben je al onderweg of, uh, of nog niet. Of uh, zal ik vast beginnen met koken? Of um, nee, ook, ook kinderen thuis, hè? Dus <laughs> die moeten ook eten. Ik ga wel eens met hem mee en dan hoop ik altijd dat het een uh, land is waar ik zelf ook een investering heb of waar ik zelf ook activiteiten heb. Dan kan ik dat mooi combineren, want niks doen of op de hotelkamer zitten, dat uh, past helemaal niet bij mij. Of ik moet net een boek aan het schrijven zijn. Maar um, als ik met hem meega en hij gaat naar een land waar ik niks te doen heb, dan zorg ik altijd dat ik uh, me helemaal specialiseer op een van de confectiemachines die hij verkoopt. Want hij uh, exporteert de handel in confectiemachines. En dan uh, weet ik alles van die confectiemachine en dan kan ik ook meedraaien op de beurs. Ik heb me bij de laatste beurs in Frankfurt heb ik me gespecialiseerd op uh, bondmachines. Het is een hele moeilijke soort machine, omdat bond zonder naden gestikt wordt. En uh, nou, die verkoop liep aardig, moet ik zeggen. Ze waren heel blij met Volgende de hele week aan de brief van Gaal. Uh, wilt u de reportage terugluisteren, dan kan dat via lunch.ncv.nl/slash dewerkweek. De werkweek wordt uh, deze week gemaakt door Ingrid Koning. We hebben het zometeen over uh, de kilometervergoeding. Um, de stelling van Stam.nl is de belastingvrije kilometervergoeding moet worden verlaagd. Bent u daarmee uh, eens of oneens ons op 0800 1101? Dat zometeen in Stam.nl. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Jobboot. Radio 1. Het NOS-journaal. Het PVV-rapport Nederland en de euro over de kosten van de euro... en de voordelen om uit de euro te stappen, rammelt. Dat zegt het Centraal Planbureau. Het PVV-rapport concludeerde onder meer dat de invoering van de euro... Nederland geld heeft gekost en de oorzaak is van de schuldencrisis. Herinvoering van de gulden zou per saldo tientallen miljarden euro's opleveren. Volgens de analyse van het CPB is er geen aanleiding voor die conclusies. Algemeen directeur Al Bayrak van het Centraal Orgaan Asielzoekers wordt ontslagen. Het COA heeft ontslag aangevraagd na de publicatie van het onderzoeksrapport... naar de bestuurscultuur en de werksfeer bij de organisatie. De commissie Scheltema heeft in dat rapport onder meer vastgesteld... dat Al Bayrak onjuiste informatie heeft verstrekt over haar salaris en de dienstauto. Op de Zuiderbegraafplaats in Assen zijn bijna 100 graven vernield. Oude en nieuwe grafzerken zijn omvergeduwd of getrapt... Een bezoeker van de begraafplaats ontdekte de vernielingen vanochtend. In februari werden ook al vernielingen aangericht op de Zuiderbegraafplaats in Assen, maar die waren toen minder ernstig. Een museumdirecteur in Zuid-Italië heeft een schilderij in brand gestoken. Dat gebeurde met instemming van de kunstenares. De directeur wil zo aandacht vragen voor de financiële problemen van zijn museum met moderne kunst. De directeur wil dat de overheid financieel bijspringt. Omdat zijn museum aan alles gebrek heeft. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de verkeersinformatie staat de file op de A1 Hengel richting Apeldoorn. Tussen de afrit Lochem en Badmen, drie kilometer. Dit is Radio 1 en Stand.nl Frank de Mosch Goedemiddag allemaal, welkom bij Stand.nl De kilometervergoeding vakbonden riepen maandag nog op tot een verhoging, maar in het kathuis zou juist worden gesproken over een verlaging. Sinds 2006 mogen werkgevers hun werknemers belastingvrij een kilometervergoeding geven van 19 cent per kilometer. Intussen is de brandstofprijs sterk gestegen, wat een hogere belastingvrije vergoeding volgens de vakbond uh, zou rechtvaardigen. Maar in het Katzenhuis, waar een akkoord bereikt moet worden over miljarden aan extra bezuinigingen, denken ze nu juist na over een verlaging van het belastingvoordeel naar 14 cent. Is het een goede zaak om mensen meer te laten betalen voor een autorietje tussen huis en werk? Of wordt met deze maatregel juist de werkende Nederlander gepakt? Ik praat erover met Bruno Braakhuis, Tweede Kamer voor GroenLinks. Bruno Braakhuis, goedemiddag. Goedemiddag. Drie uh, keuzes, graag een ja of nee. En met de hoge brandstofprijzen en de verlaging van de kilometervergoeding wordt de auto alleen iets voor de rijken? Nee. Door de verlaging van de kilometervergoeding wordt het rustig op al het nieuwe asfalt. In ieder geval een stuk rustiger. Dat is een ja. Een verlaging van de kilometervergoeding getuigt van visie. Zeker. U kunt thuis meepraten in Stam.nl. De stelling luidt de belastingvrije kilometervergoeding moet worden verlaagd. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. De 7070 kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl of twitteren hashtag Stam. Primo Braakhuis. De belastingvrije kilometervergoeding moet worden verlaagd. Wat vindt u? Ja, dat, dat vindt mijn partij sowieso al. Dat vinden we al heel lang. Dat staat ook gewoon in ons programma. Wij zijn zelfs voor het afschaf. Uh, natuurlijk moeten we daar nu in deze tijd goede consequenties van overzien. Maar in principe vinden wij niet dat je het woon-werkverkeer... op deze manier moet sponsoren. Want, wat is er mis met deze vergoeding? Nou, eigenlijk nodigt die mensen ertoe uit... om verder weg te gaan wonen van hun werk. Verder weg van de stad, van de Randstad... zijn vaak de huizen wat goedkoper. Ja, en op deze manier zijn we zeg maar de afstand die je aflegt... tussen je werk en je wonen... We eigenlijk gewoon aan het betalen voor je, en daardoor gaan mensen ook steeds verder weg van hun werk wonen. En Neem de mobiliteit alleen maar toe, en dus ook het fileprobleem wordt groter. U heeft over de randstad. U weet dat heel veel mensen niet in de randstad wonen. Ja, zeker. Ja, en ik vraag het niet, ik zeg het niet zomaar, want heel veel mensen die verder weg wonen op, op andere delen in andere delen van Nederland hebben er natuurlijk gewoon last van. Iedereen heeft er last van, ook in de randstad, maar die ook. Ja, kijk, in principe uh, is het zo dat overal steden zijn, ook buiten de Randstad. Dus de Randstad is niet de enige stad, maar het is natuurlijk wel de grootste stad met uh, de meeste werkgelegenheid. Maar de meeste werkgelegenheid speelt zich toch af in, een, in de steden. Uh, en dat betekent dus dat er heel veel gereisd wordt van en naar die stad. En dat is nou, nu, nou juist waar het om gaat. Bedoel, die mobiliteit willen we terugdringen. Dat hebben we ook met z'n allen zo besloten. En tegelijkertijd merk je dus dat dit soort subsidies ja, eigenlijk gewoon het juist stimuleert om verder weg te gaan rijden. Maar wat dan? Wat zou, u, wat zou u liever hebben? Dat mensen dan gaan verhuizen of dat ze met openbaar voer gaan? Uh, beide zijn voor mij goed. Idealiter wil je gewoon de mobiliteit zoveel mogelijk terugdringen. Dus natuurlijk, wanneer mensen dicht bij hun werk wonen... dat is natuurlijk een optimum. Uh, dat scheelt ontzettend veel. Uh, dan zorg je er ook voor dat de mensen in de steden... Uh, die ook bijdragen aan veel publieke voorzieningen... ook voor de omgeving, uh, dat ze ook niet op die weg gaan. Uh, of dat ze geen gebruik hoeven te maken van het openbaar vervoer. We weten dat de belasting op het openbaar vervoer... zeker ook door de bezuinigingen, ook vrij groot is. Dus het terugdringen van mobiliteit staat voorop. Maar, maar... natuurlijk als tweede als je dan uh, toch je moet vervoeren, ja, dan graag met het openbaar vervoer. Zeker. Uh, want dat kan fiscaal nog steeds wel gunstig, hè? Uh, dat vraag ik me af. Want volgens mij is de uh, vergoeding voor het uh, OV... gekoppeld aan dezezelfde uh, kilometerbeprijzing. Okay. Dus, dus volgens mij uh, is, het een algemene, is het eigenlijk een generieke maatregel. Want het uh, punt is even. Als we over dat alternatief hebben... in 90% van de gevallen duurt een reis met het openbaar vervoer... twee keer zo lang als met de auto. Dat heeft het CPB in 2009 nog uitgerekend. Dan kun je toch zeggen dat in heel veel gevallen het openbaar vervoer absoluut geen goed alternatief is? Nou ja, ten eerste, uh, het is een gemiddelde. Dat vertekent uh, nogal. Als je kijkt naar het totale volume, dan speelt het meeste zich toch weer af in gebieden waar uh, meer gewerkt wordt, hè, van en naar. En dat betekent, als ik even met me, uh, mijn eigen situatie vergelijk: vanuit Haarlem uh, naar Den Haag, doe ik er met de auto pak weer een uur en een kwartier minstens over... en met het OV ongeveer vijftig minuten. Dus het is gewoon niet altijd waar. Ja. Uh, sinds die tijd dat dat gemiddelde gemeten is... hebben we ook een grotere dichtheid. We hebben een nieuwe spoorregeling. Dus er rijden gewoon meer treinen. Dus het openbaar vervoer doet er alles aan... tegen de bezuinigingsdruk van, van deze regering in, mag ik wel zeggen... om toch zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk van A naar B te krijgen. Goed, laten we even teruggaan naar, naar het uh, oorspronkelijke plan. De vraag namelijk wat er met die kilometervergoeding moet gebeuren. De, de vakbond MHP die heeft nog ge, gepleit uh, voor het omgekeerde, namelijk het verhogen. Uh, afschaffen, uh, zegt het MHP, zou de burger gemiddeld 700 euro per jaar kosten. Dat is best veel geld. Dat is ook best veel geld. Maar daarom staat ook in ons partijprogramma van jongens... Uh, als we dat geld daar weghalen... omdat we die, ja, die, die, die sponsoring niet meer willen op het verder weg gaan wonen... Uh, dan is het wel zaak dat dat geld terugkomt. En dan zouden we heel graag bijvoorbeeld de inkomstenbelasting van, uh, van willen verlagen... zodat eigenlijk je netto inkomen weer toeneemt. En dat vinden wij trouwens ook vanuit de liberale gedachte van, van, van de rechtse partijen... die vaak juist voor dit soort subsidies zijn. Ze zijn tegen allerlei subsidies, maar deze moet dan wel in stand blijven. Dus ook inkomstenbelasting inconsistent, uh, maar tegelijkertijd denk ik van... ja, maar het is juist liberaal om mensen zelf te laten beschikken... zelf verantwoordelijkheid te geven voor hoe ze hun budget besteden. Dus liever dat we dat dan stoppen in het goedkoper maken van arbeid... dat levert ook nog eens banen op en dat je zelf kunt besluiten hoe jij van A naar B wilt... en waar je wilt gaan wonen. De stelling van vandaag is... de kilometervergoeding moet worden verlaagd. Je kunt ons bellen op 0800-1101. Op www.stam.nl hebben uh, bijna 1300 mensen gereageerd. 65% is daar niet mee eens, 35% er wel. Um, die verlaging is... Uh, nee, het bedrag van die, van die 19 cent is in 2006, uh, meneer Braakhuis, vastgesteld. Ja. Uh, en sindsdien is de benzineprijs met 46 cent gestegen. Die, die benzineprijs alleen... Uh, die zorgt toch al, eigenlijk al voor minder woonwerkverkeer, zou je denken? Ja, op een of andere manier wijzen de meeste onderzoeken toch steeds weer uit... dat die kilometerprijs uh, uh, die door de brandstof dus wordt verhoogd... nauwelijks uitmaakt in of mensen voor of tegen die auto kiezen. Het effect is in ieder geval niet zo groot als dat je zou verwachten. Dat is eigenlijk een heel merkwaardig uh, verschijnsel. Maar als je die lijn doortrekt, dan betekent dat misschien ook wel... Dat, dat uw plan om het af te schaffen dan wel te verlagen... Uh, ook geen enkel effect heeft. Het is natuurlijk een optelsom. Op een gegeven moment ga je een soort drempel over... waarop men Mensen denken, ja, maar nu wordt dit toch wel te gek. Nu ben ik echt wel zoveel aan het betalen voor uh, dit uh, vervoer. Nou ga ik er wat mee doen. En niemand weet precies waar die grens ligt. Maar we hopen dat dit er daar in ieder geval aan bijdraagt. Ja, maar dat blijft dus wel een beetje speculatief, met alle respect. Ja, dat is want er, het natuurlijk er ligt dus ergens een gevoelsgrens, zegt u, waardoor mensen op een gegeven moment gaan schakelen. Ja. En denken, dit, dit is eigenlijk waanzin wat ik doe. Uh, maar ja, niemand weet precies waar die grens ligt. Nee, dat is ook zo. Uh, en als we dat wisten, dan waren we koning. Uh, zeker als GroenLinks, want dan uh, wisten we wel waar we op moesten sturen. Uh, maar in principe gaan we er wel vanuit dat dit gewoon een aanzienlijke bijdrage levert. Het totaal afschaffen is 700. Ik geloof dat het nu becijferd is dat uh, het van 19 naar 14 brengen zou zo'n 300 euro per werknemer gemiddeld per jaar kosten. Dat valt op zich nog te overzien. Maar als je het omrekent per maand, ga je toch richting de 30 euro. Dat ga je toch wel voelen. Deze verlaging naar 14 cent zou iets van 500 miljoen... voor de schatkist opleveren, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. De cijfers die ik heb zeggen dat we jaarlijks 1,1 miljard uitgeven hieraan... aan dat fiscale voordeel voor dat woonwerkverkeer En dat we daarnaast nog eens 600 miljoen aan leaserijders sponsoren. Ja, ja, goed. Links of rechtsom, de staat heeft geld nodig. En snel ook. Um... En, en, en uw idee om dat dan weer terug te geven door de inkomstenbelasting te verlagen... Dat, dat gaat dan zeker niet gebeuren, lijkt mij. Nou, daar zullen we dus waakzaam op moeten zijn. Kijk, uh, ik vind het prima dat het uh, kabinet het katshuis uitkomt met een voorstel van GroenLinks. Ik bedoel, Daar kan je natuurlijk alleen maar blij mee zijn. Dat een liberaal kabinet dat altijd voor die auto gepleit heeft... nu opeens uh, ons een handje wil helpen. Het plan is geoormerkt, bedoelt u? Nou, ik ben zelfs bereid om hun een handje te helpen. Alleen het kan niet zo zijn dat het alleen maar een platte bezuiniging is. Natuurlijk willen we ook dat het kabinet vanuit dat katshuis laat zien... nee, we gaan natuurlijk wel wat doen aan de werkgelegenheid. We gaan er wel voor zorgen dat mensen juist aan de slag uh, raken... omdat die economie moet groeien en uh, dat, dat geld moet weer rollen. En ik neem aan dat ze uh, een stukje visie ontwikkelen... hoe ze dat van plan zijn. En dit zou mijn advies aan hen zijn in ieder geval. Een van de reacties op het forum luidt deze. Waarom laten we het niet over aan de markt dus afschaffen... en dan moeten werknemers en werkgevers... het maar in contracten en cao's vastleggen, of niet? De overheid kan zich hier volledig uit terugtrekken. Wat vindt u van die reactie? Nou, dat vind ik helemaal niet zo slecht. Ik zei net al, ja, het is eigenlijk een heel liberale gedachte... om te zeggen, god, als we dat geld nou van die subsidie afhalen... Uh, en we, we zorgen ervoor dat dat terugkomt in je inkomen... Dan, dan kun je zelf uh, besluiten wat je met dat geld doet. En waar je wilt wonen en, en hoe je wilt reizen. En dat, uh, dat lijkt me uitstekend. Hebben we er weer een liberale partij bij in dit land? Ach, wat is liberaal? Het probleem met liberaal, het woord liberaal... is dat het eh, tegenwoordig veel wordt geassocieerd met neoliberaal of conservatief. Maar ik geloof er wel in dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig moeten zijn. En daar staat mijn partij ook voor. Kijk, dat, dat was ook in de discussie rond de PGB's het geval. We vinden dat ook een teken van respect is... als mensen zelf kunnen beschikken over hun leven. Is dat liberaal? Het is in ieder geval libertair. Het wordt steeds gezelliger in mijn haag. <laughs> ik hoor het Bruno Braakhuis, Tweede Kamer voor GroenLinks. De stelling van vandaag is... Um, de belastingvrije kilometervergoeding moet worden verlaagd. Bent u daarmee eens of oneens SMS dat naar 70? 70, dus 7070 70 kost 50 cent. U kunt dus ook gratis bellen op 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stamp.nl of twitteren. Hashtag de belastingvrije kilometervergoeding moet worden verlaagd. Stamp.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Berkhoff, Ermerlo. Dag. Uh, ja, ik vind het een heel spannend plan eigenlijk... Uh, hoewel er een heleboel bezwaren aan zitten. Maar ik denk dat het toch ons creatief maakt om na te denken over onze mobiliteit. En over waar we willen wonen. En over de fiscaliteit. En daar ben ik altijd best voor. Want zoals het nu gaat, is het niet goed? Nou, nee. Uh, hoewel die 19 cent, daar kan je ook niet echt van rijden. Maar uh, ik denk dat, 14, of, dat je daar net de benzine van zou kunnen betalen. Als je geluk hebt. Ja... Maar dan eh, kan je dat dus of met je werkgever nog wel eventjes afspreken om er nog iets aan te doen. Of je kan toch bedenken dat je maar liever in de trein stapt. En dat okay. zou een heleboel mensen ook kunnen doen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Margemolle naar Lichtenvoorde. Ik ben het absoluut niet eens met de stelling, hoewel al jaren en dag uh, GroenLinks stemmer, Want het gaat niet alleen om woon werkverkeer maar het gaat ook om dienstreizen... Juist van werknemers in sectoren die geen gebruik kunnen maken van een mooie leaseauto. En dan heb ik het nog niet eens over uh, vrijwilligers die in het kader van hun inzet uh, reisjes maken... waar ze dan een kleine vergoeding voor krijgen uit ja. 19 cent per kilometer. Bent u iemand die geen keus heeft, geen leaseauto heeft en toch veel moet reizen? Uh, ik heb nu geen uh, keus meer nodig omdat ik uh, net gestopt ben met werken. Maar ik werkte onder andere voor een kenniscentrum voor leren in de praktijk. En daar kwamen we als uh, collega's al lang niet meer uit met die 19 uh, cent. Hoewel we daar met de CAO inderdaad een afspraak hadden dat er een paar centen bovenop ging. Oké okay, goed, de, wer de werkgever greep in. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag hier met uh, Vos hier onderweg vandaan. Ik ben vrachtwagenchauffeur en ik zie dat al die auto's uh, die uh, een beetje gesponsord worden door uh, de staat. Vind ik het gewoon een terecht idee om die kilometerverlaging uh, gewoon toe te passen. Want uh, het wordt op alle fronten wordt het misbruikt. En, uh, Wat ziet u ja, vanuit uw positie? Van die de grote precisie... auto's, die grote busjes, allemaal, uh, die allemaal uh, dreigen misdragen. Uh, uh, laat je ook maar eens bewust worden van die prijs. Uh, van die 2 euro die we, nou op, die we voor de benzine nu verder bezinnen. Maar wat betalen. ziet u precies? Wat, wat bedoelt u nou precies? Waar nou, bestaat het misbruik oh, uit? Nou, dat die misbruik wordt gemaakt voor. Uh, je, je ziet toch al die lease-reizen. Uh, zie, uh, zie je voor je uitrijden. En hoe verschrikkelijk dat die tekeer gaan op die wegen nou. Euh, ja, ik durf die namen niet te noemen van die Japanse auto's. Maar die zal het niet halen om die, die laatste afslag nog even, nog even voor je uit te duiken voor mijn vrachtwagen. Ja, nou hij heeft een lease-auto uh, natuurlijk heeft een lease-auto en dus geen kilometervergoeding. Het gaat natuurlijk juist om de andere mensen. Maar u vindt dat ja. het, dat, dat wel afgeschaft kan worden? Ja, voor okay. mij wel. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met jou, Groen. Dag. Ik, eh, ik heb een, een ander voorbeeld. Ik rij voor een tandtechnisch lab met een privéauto. En dan krijg ik die 19 cent per kilometer voor. Daar kan ik, daar kan ik geen auto voor rijden. Met brandstof en afschrijving, auto, bandenkosten, uh, servicebeurten en dat soort dingen. Ja, meer. Ja, parkeergelden komt er ook nog bij. Parkeergelden, ja. Nou ja, ik zet het nog wel eens in Amsterdam weer dat ik een bekeuring krijg. Omdat je hem nergens gaat parkeren. Ja. Dus... Maar dan rij je dus voor een uurloontje. En dan rijd je dus voor het privé in je en weg was de verbinding, dat is dan weer jammer. Helaas. Stan.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Frank van der Valk. Zeg, ik wil toch opkomen voor de kleine zelfstandige ondernemers... die met een privéauto ook voor hun bedrijf rijden. En die komen hier al grof aan tekort. En vaak hangt er nog een aanhangertje achter om ergens een klus te doen. En dan kan je 19 cent per kilometer belasting vrij declareren. En elke keer worden wij op een hoop gegooid met het woon-werkverkeer. Maar ik vind het volstrekt onredelijk om hier nog aan te bezuinigen. En als dit nou het kabinet Rutte is die wat voor de hardwerkende Nederlander wil doen, ja, dan is hij volgens mij helemaal stoot in het katshuis, want dan weet ik niet wat daar aan de hand is. Dank voor uw reacties.stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, mijn Dag. Ik ben ook zelfstandiger, maar ik, ik draai 300 kilometer over nacht. Eh, omdat ik een stuk beveiliging doe en ik moet het allemaal van mijn huis naar werk doen. En eh, ik vind dit een uh, gigantische uh, post om dus nog minder dan die 19 cent te krijgen. Want ja. waar is het kwartje kok gebleven? Dat hebben ze heel lekker opgesoppeerd in de opgelden in de provinciebelasting. Zo, we worden dubbel gepakt. Ja, en al, maar kunt u niet met uw werkgever op een gegeven moment afspraken gaan maken? Want als u 300 kilometer op een dag rijdt, dat doet u niet voor uw lol, dat doet u voor uw werk. Uh, ik werk vanuit mijn huis... Ja. Dus als ik een opdracht krijg, moet ik vanuit mijn huis gaan rijden. Oké, okay, dank voor de reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Joost. Um... Dit is weer een staaltje van geen visie hebben, denk ik. Want waar blijft dan de monorail van uh, Maastricht tot aan uh, Groningen... met een afsplitsing voor uh, Amsterdam? Uh, hetzelfde we gooien Nederland vol met dieselauto's... en terwijl we stikken van het aardgas. Uh, maar dat even terzijde. Maar ik wil eigenlijk graag naar een uh, wisselgelddiscussie, zoals ik dat noem. Dat als er voorgesteld wordt om uh, de reiskostenvergoeding af te schaffen... dan willen we gelijk de discussie hebben dat overheidsdienaren en uh, wethouders... hoe het met hun vergoeding is. Dat zij ook niet meer vier jaar in een uitkering kunnen komen... doorbetaald en kunnen studeren op uh, kosten van de belasting betalen. Dat gelijk, gelijk die, die discussie voeren. Kijk, dan is het denk ik voor een Nederlander ook te behappen... dat als ja. daar wat gebeurt, dat er bij ons ook wat gebeurt. Enige jammer is dat het niks met elkaar te maken heeft. Dat denk ik wel. Goed, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ik ben Jacques uh, Bos uit Uithuizen. Um, ik ben tegen, ik verbaas nog enigszins over... Uh, het ene departement uh, heeft het over ontvolking in krimregio's... Nu wordt er eigenlijk voor gezorgd dat mensen die enigszins buiten de stad wonen, en dan heb ik het over een half uurtje, daar eigenlijk voor moeten betalen. Om ervoor te zorgen dat mensen toch weer gaan naar de stad gaan. Zeker deze brandstofprijzen. Is het heel vreemd. Hè? Zeker omdat de, ja, door marktwerking en de openbaar voer, is er juist een heel slecht openbaar voer in de krimregio's. Want dat is voor heel grote blijven al niet meer aantrekkelijk. Oké, okay, dank voor de reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met u. Ja, ik ben zeer oneens met, uh, met uh, de beslissing. Uh, want uh, op dit moment, wat is, ja, het, uh, uh, in Nederland is het een groot probleem dat mensen niet bereid zijn om een nieuwe baan aan te nemen op een uh, lange afstand. En uh, met deze beslissing zou je dat ook niet aantrekkelijk uh, niet maken. En ik vraag me af, uh, als je deze beslissing neemt, de arbeidsmobiliteit, uh, wordt die bevorderd of juist belemmerd? Ja, ja. Mensen, maar uh, mensen zullen juist dan gaan kijken naar banen dichtbij. Want als het niet meer vergoed wordt, dan zul je wel moeten. Ja, maar met, uh, met de werkloosheid van dit moment is het wel een, een, een feit... dat uh, de banen uh, geconcentreerd zijn uh, in, de, in het westen... En mensen zullen, ja ik denk niet dat iedereen uh, bereid is om meteen te, te okay. gaan verhuizen. Okay, uh, mensen willen eerst een baan uh, nemen en dan op en niet reizen en op geen moment ze een vastbaan ja. hebben, okay. willen ze dan gaan verhuizen. Okay. Begin, de beginperiode is dan moeilijk. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met uh, Alwin Schiphoijs. Uh, ik ben het eens met de vorige twee sprekers. Het werkt niet in het voordeel voor uh, arbeidsmobiliteit, ik ben dus tegen de stelling. Uh, het werkt ook zeker tegen uh, dat we iets doen aan de krimpregio's. Je zult maar zoals ik uh, in uh, Lobit uh, wonen uh, en uh, bijvoorbeeld richting Arnhem moeten voor je werk. En We kunnen wel met z'n allen in de stad gaan wonen, maar dat lijkt me ook niet uh, de oplossing. Okay. En <coughs> het derde is, uh, ik vind het dubbel opgaan. Zie uh, de benzineprijs komt er genoeg zijn binnen, lijkt me. Uh, en wat vergeten wordt, ja. uh, je legt er een maar over de werkge nou, je legt hem bij de werkgever neer. Want okay. ik denk dat mensen, uh, uh, de werkgever het bij wil gaan leggen. Oké, okay, dank voor de... ook de kosten daar gaan stijgen. En dat is niet goed voor de economie. Bruno Braakhuis, TdK voor GroenLinks. even het laatste puntje op te pakken. Uh, de lasten worden verschoven naar de werkgever. Wat vindt u daarvan? Uh, nou ja, God, ja, voor een deel is dat natuurlijk het geval. Als de werkgever bereid is om bij te leggen. Uh, dat is dan even de vraag. Uh, kijk, er wordt nu al door werkgevers 15 miljard euro per jaar... een reiskostenvergoeding uitgegeven. Dat is nog meer dan wat uh, de staat bijdraagt. En de hypotheekrente aftrek. Dus dat is al enorm. Ja, en wellicht treedt er een verschuiving plaats, misschien ook niet. Dat, uh, dat zullen we moeten zien. Maar voor sommige uh, beroepen zal dat wel moeten. Een van de bellers zei: Ik rij uh, 300 kilometer op een dag zit in de beveiliging. Uh, dat is voor mij is dat een gigantische ingreep als dat zou verdwijnen. Ja, nou nee, ja, goed. Naast dat het een gemelleerd beeld gaf net, uh, proefde ik natuurlijk wel juist dat die mensen die in speciale beroepen zitten. Dat geldt ook voor mensen met nachtdienst. Hè, ik noem maar een dwarsstraat. Dan is er geen openbaar vervoer. Dus ja, met deze regeling afschaffen pak je dan 95% je pakt natuurlijk wel de massa. Dat is op zich het goede nieuws. Maar je zult ook moeten kijken en daar aparte maatregelen voor treffen... voor mensen die domweg afhankelijk zijn vanuit bedrijfsuitoefeningen. Ik had wel een zak voor die, uh, voor die kleine zelfstandigen, moet ik ook eerlijk zeggen. Ja, dat was ook een goed verhaal. Dat is een goed verhaal. Die zegt, je rijdt ik... vaak met eigen auto, soms met een aanhangetje erachter. Uh, en uh, de, ja, die, die, die, die leiden daar gewoon enorm onder. Ja, maar goed, dat kunnen we ook op andere manieren voor hen compenseren. Dus, dus we zijn er nog niet hiermee. Dus ik zou zeker een discussie willen over goh, hoe gaan we dat dan doen. Maar als je goed kijkt naar deze regeling... En dat punt wil ik wel blijven maken als je dat optelt bij de hypotheekrenteaftrek. Bij een kabinet die continu tegen subsidies is. En dat ze juist dit soort dingen eigenlijk steeds in stand hebben willen houden. Waarmee juist des te vermogender je bent, des te meer subsidie je krijgt. Want des te duurder je huis, des te hoger je hypotheekrenteaftrek. En des te verder je woont, des te meer kilometervergoeding krijg je. Terwijl juist vermogende mensen vaker een auto hebben. En ook vaak een dure auto. Dus. Uh, op zich is, is deze regeling afschaffen wel degelijk nivellerend. En dat, daar kun je toch ook alleen maar voor zijn. Maar nogmaals, voor die gevallen die het echt nodig hebben, ook vanuit hun werk... zullen we ook moeten kijken naar uh, hoe kan het anders. Nog een ander alternatief is trouwens thuiswerken. Bedoel, uh, samen met uh, de CDA zijn we bezig met een, uh, met een wetsvoorstel uh, van Gent-Heijem... waarbij we proberen juist om ook het thuiswerken aantrekkelijker te maken... Ja, nou, zeker. Dus, maar goed, dus dat we zijn, hebben dat natuurlijk inderdaad zijn over... natief, hè? dat wil ik maar zeggen. Zeker. Uh, we hebben het ook gehad over de gevallen waar het niet kan. Thuiszorg bijvoorbeeld, integraal, en bijna in bijna alle gevallen onmogelijk... Uh, tenzij je toevallig in de grote stad woont, uh, onmogelijk om dat met openbaar vervoer te doen. En hoe zou zo'n compensatie of een, een, een soort van compensatieregeling eruit moeten zien dan voor die beroepsgroepen? Nou ja, goed, dat kan natuurlijk ook via de werkgevers. Dus dat, dat, dat moet gewoon apart bekeken worden, hoe dat dan uh, in zijn werk zou moeten gaan. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb daar nog niet over nagedacht, maar ik vind wel dat we er heel erg over moeten nadenken voordat we dit soort dingen botweg implementeren. Maar wat we natuurlijk tegen willen gaan, en dat is ook wat mijn partij vindt, is dat werkverkeer. Maar dat is natuurlijk wel de bulk van het, het, het autovervoer in Nederland. Laten we daar geen misverstand over bestaan. Zeker, maar het gaat ook niet alleen om woon en werkverkeer. Het dat gaat ook om het mensen die zodra ze eenmaal aan het werk zijn, over zich moeten verplaatsen. Nou ja, goed, uh, uh, als je afhankelijk bent van de, de auto, bijvoorbeeld. Als je afhankelijk bent van de auto voor je werk, uh, wil ik daar graag over nadenken hoe we daar toch iets mee kunnen. Goed, het, uh, het geheim van het katshuis duurt voort. We hebben nog steeds uh, geen flauw idee wat er precies gebeurt. Uh, mocht uh, dit uh, eruit komen, dan, uh, dan weet ik in ieder geval dat u dat uh, niet vervelend zult vinden, begrijp ik. Nee, dat heb je goed begrepen. Bruno Braakhuis, Tweede Kamer, met voor GroenLinks. De stelling van vandaag is, de kilometervergoeding moet worden verlaagd. Uh, daar is uh, 1500 keer op gereageerd. 64% is daarmee uh, oneens en 36% is daarmee eens. U kunt de rest van de dag nog terecht op onze site stand.nl. Naast mensen is aangeschoven Thijs van der Brink. Thijs, dat betekent dat dit is de dag wederom zonder Elspeth zal zijn? Helaas. Nog ziek. Zij is nog steeds ziek. Wat ga je doen, Thijs? Wij hebben Eduard Nazarski te gast, de directeur van Amnesty International. We gaan praten over Turkije. En dan als, met als aanleiding de uitspraken van de koningin daar gisteren over. Die zei dat het is een lichtend voorbeeld voor de regio. Dat denken ze bij Amnesty International net iets anders in over. In prachtig Engels, dus heeft ze dat trouwens. Zeker. Verder de burgemeester van Renen. De koningin gaat daarop bezoeken in Renen en Veenendaal. Wat moet hij allemaal doen op het moment om de boel helemaal klaar te maken en op tijd klaar te maken. En we hebben weer een Olympische gast, namelijk baanwielrenner Teun Mulder. Die heeft alles al gewonnen in zijn carrière, behalve een Olympische dus dat moet deze zomer gebeuren. En we gaan praten met uh, theoloog Erik Borgman over Anders Breivik. Moet je die nou een podium geven om op die manier uh, goed uit te vinden... wat hij nou eigenlijk vindt en je daartegen te kunnen wapenen... of moet je dat eigenlijk helemaal niet doen? Wat vind jij? Uh, ik ga eerst heel goed naar meneer Borgman luisteren. <laughs> en dan neem ik een standpunt wat, in. Standpunt in, is bijna afgelopen. Tijd van de brink gaat straks een standpunt innemen. Jij dan? Uh, nee, ja, ik vind het ook een hele lastige. Het is een hele ingewikkelde dit. Ja, je moet wel iets ervan laten zien, maar misschien ook weer niet te veel. Goed, we gaan luisteren. Dit is de dag zo meteen op Radio 1. Dank voor het luisteren. En wat de NCV betreft, tot morgen. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Nederland houdt de adem in. Met stevige tegenwind. Het huisartboekje op orde krijgen. Financiële en economische problemen.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 Bel 0800 0828. Dit is ra